Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Topoverleg van het kabinet. Ze praten over de almaar stijgende energierekening. Zo kijken de partijen naar een maximumprijs voor stroom en gas. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel kan. Ook is een noodfonds voor mensen die de rekeningen niet meer kunnen betalen een optie. Morgenochtend hakt het kabinet waarschijnlijk een knoop door. Rutte temperde de verwachtingen vrijdag al wel. Niet alles is te fixen. Het zal altijd het de dempen zijn van de effecten, eh, omdat de gevolgen van die sterk stijgende rekening, ook van die energierekening en die sterk stijgende inflatie niet volledig is te compenseren. Op Prinsjesdag, dinsdag is dat, horen we de plannen voor volgend jaar. Die zijn al gemaakt. Iets meer dan 60% van de Nederlanders is het eens met het asielbeleid. Dat hebben we laten onderzoeken. Een paar jaar geleden was het nog 65%. Iets meer dus dan nu. En opvallend, volgens de onderzoeker... mensen die dicht bij een AZC wonen, zijn positiever. Het grappige is dat Nederlanders die al uh, een AZC in hun wijk hebben... die zijn over het algemeen minder negatief. Dus slechts een vierde van die groep zegt... ik vind het eigenlijk niet goed dat er een AZC in mijn buurt is. 22% van de mensen vinden het asielbeleid niet streng genoeg. Er zitten elf mensen vast voor de rellen na de wedstrijd FC Den Bosch top Os. Gisteren liep het daarna het duel helemaal uit de hand. Een beveiliger zou een deel van een hek op zijn hoofd hebben gekregen en raakte zwaar gewond. Ook gooiden supporters met fakkels naar de politie en werd er gevochten. De verdachten komen bijna allemaal uit Os en Bergen. En Lady Gaga heeft het laatste concert van haar tour kort voor het einde gestopt vanwege onweer. Ze moest nog zes liedjes zingen en dan zat de tour erop. Maar toen kwam er nood weer. Na het concert maakte ze een filmpje waarin ze behoorlijk baalt. Thank you so much for coming to the Chromatica Ball. And we really tried to finish the show tonight in Miami, but we couldn't. I've always wanted to be like that hardcore bad bitch, but what I really want is to also be Responsible and loving. I love you. Ja, ze is liever verantwoordelijk dan stoer, zegt ze. Het weer nog, is grijs, er zijn regelmatig buien met de onweer, het is 15 graden. Komende week minder buien, meer zon en even warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A10, de Ring van Amsterdam.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 Het is even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. We zijn er nog een uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Uh, al gaan we niet echt meer de regio in zoals de twee uur deden, maar uiteraard wel allerlei items die langs gaan komen. Maar wat gaan we allemaal precies doen, Albert-Jan? Nou, over een tweetal platen uh, gaan we natuurlijk de Pitsstraat in. Ondanks het feit dat er niet gereden wordt uh, wat betreft races in de Formule 1... is er natuurlijk wel uh, nieuws uit de Formule 1. En uh, ja, deze keer niet zoveel over Max, maar meer over Nick. Want die spanning neemt maar alsmaar maar toe. Uh, maar waar gaat hij heen en waar komt hij wellicht terecht... Maar uh, ja, hij heeft zelf al gezegd, ik heb er zelf niks over te zeggen. Maar er zijn toch ontwikkelingen die wij u niet willen onthouden... tijdens het Pit Report om kwart over vier. Nee, de een zegt dit en de ander zegt uh, weer wat anders. Dus uh, dus uh, ben het, ben bl het blijft er nog even uh, een beetje onzeker. Maar we zijn Max niet vergeten, toch? Oh. Nee, nee, nee. Om half vijf hebben we Max, want we weten waar die nou uithangt, hè? Ja, we zijn eruit, want uh, onze Max die zit in het dierentehuis. En uh, daar uh, besteden wij aandacht aan om half vijf. Het dier van de week uh, luistert naar de naam Max. Ik en ook in Eindhoven trouwens hè, ja, zit ook Max, Er zit, zit, zit, zit ook een Max, maar die, die is bezig met een nieuw huis te bouwen. Maar deze Max uh, zit nog in het dierenhuis, Dus het de hoogste tijd dat deze Max ook een thuis gaat vinden. Ook het gedicht van de dag om kwart voor vijf, liefhebbers, uh, dat zal niet ontbreken. Je zei het al uh, meerdere keren in de uitzending... dat ik uh, de afgelopen tijd uh, regelmatig in Borger en in Drenthe ben gesignaleerd... Dus wat kan het zijn, uh, anders zijn dan het gedicht van de dag in het Drents is. En uh, uh, met het pakkende titel, Als ik deur Drenthe fiets. Als nou, ik deur Drenthe fiets. Heel goed, je leert het al. Uh, kwart voor vijf, liefhebbers, dan is het tijd voor het gedicht van de dag. Uiteraard vergeten we straks de eindstanden niet van uh, de voetbalwedstrijden... die vanmiddag om half drie zijn begonnen op deze Super Sunday. Want we hebben een, uh, nu een prachtige wedstrijd uh, aan de gang. En uh, om kwart voor vijf wederom één. Vandaar dat we het hebben over Super Sunday. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Inderdaad, welkom bij CFM. En uh, we zijn er nog uh, tot aan vijf uh, uur www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg Tina. Zfm-live.nl En dan uh, ja, even lekker meekijken. En uiteraard ook luisteren. Want we hebben nog heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van uh, Casebo. Uh, vanmorgen even naar buiten en ik zag uh, inderdaad, nou dat wordt een rainy day dus uh, we kunnen die single van Casebo uh, weer eens uh, uit de kast gaan halen en uh, vandaar ook uh, dit keer voor je gedraaid inderdaad I like a Japan, zo heet uh, deze plaats Zodra ik uh, alles over uh, Niek de Vries ja wat voor plekje gaat hij krijgen? krijgt hij überhaupt wel een plekje? je hoort het zometeen in de Pit Report bij CFM I'm Paul McCartney hoorden uit de jaren 80 met Ebony en Ivory. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Wat een race hadden we vorige week, Albert Jan in Italië, daar op Monza. Ja. Met uh, Nick de Vries natuurlijk, uh, met name. Hè. Daar hebben we het dan eventjes over. Want uh, hij werd uh, die auto ingeslingerd. Uh, uh, je zit nu wel aan de koffie, maar over vijf minuten moet je de auto in. Dat uh, zou ging het zo'n beetje. Klopt, en dat had natuurlijk alles te maken met Al uh, Alex Albon. Uh, want uh, die, ja, die hoopte in Singapore weer achter het stuur te zitten van de Williams. Het doel is klaar te zijn voor Singapore, al realiseer ik me dat het zwaar zal zijn, zegt de 26-jarige Formule 1-coureur. Die afgelopen weekenden in Monza vanwege een blinde darmontsteking werd vervangen door Nick de Vries. Dat betekende het debuut van de Vries in de Formule 1. Hij werd negende in de Grand Prix van Italië en vergaarde zelfs twee WK-punten. Albon onderging een operatie. De 26-jarige Thaï zegt zich goed te voelen... nadat hij dinsdag uit het ziekenhuis werd ontslagen. Het gaat oké. Okay. De doktoren hebben geweldig werk geleverd. Ik ben dankbaar dat ze me zo goed hebben geholpen. Aldus Albon in een videoboodschap vanuit zijn woonplaats Monaco. Ik ben voorzichtig weer aan het rondlopen... en mijn doel is klaar te zijn voor Singapore. Dat wordt zwaar, want het is, uh, het is ook nog niet, geen eenvoudig circuit. Ik ga er alles aan doen om erbij te zijn en dan zien we het wel. Zijn team Williams meldde afgelopen maandag dat er complicaties waren opgetreden... waardoor Albon een nachtje op de intensive kern aan de beademing had gelegen. De Vries is intussen topkandidaat bij Alfred Tauri, maar daar kom ik later nog even op terug. Zoals gezegd, de Formule 1 stoeltje voor Nick de Vries in 2023 komt steeds dichterbij. De coureur, 27 jaar jong, is gesignaleerd in Graz met Helmoet Marco... en is de topkandidaat om Pierre Gasly op te volgen bij Alfred Tauri. Gasly is op, zijn op weg, op, is op zijn beurt op weg naar Alpine. De Fries is ook bij het Franse team in beeld. Mocht de overgang van Gasly niet doorgaan. Eerder was de Amerikaan Colton Herta in beeld bij Alfa Tauri. Maar die deal lijkt van de baan. Inmiddels is de Fries dus in beeld bij Alfred Tauri. Gezien zijn meeting met Red Bull topman Marco is een deal dichtbij. Gasly kan, nog als, kan dan alsnog naar Alpine. De Vries, uh, ja, zoals gezegd, die heeft een geweldig debuut laten zien... en is dus nu een onderwerp van gesprek. Het Formule 1-team van Ferrari laat de 22-jarige coureur Robert Schwarzman eind volgende maand in de Verenigde Staten debuteren in een Grand Prix weekend. De Israëlische coureur mag zich bewijzen tijdens de eerste vrije training in Austin op 21 oktober. Schwarzman maakte deel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari en is nu de testcoureur van de Italiaanse renstal. Hij neemt in Texas uh, voor een uur het stuur over van Charles Leclerc of Carlos Sainz. De Israëliër die is opgegroeid in Rusland, reed de, reed de afgelopen jaren in de Formule 2. Schwartzman eindigde daarin vorig jaar als tweede achter de Australier Oscar Piastri die volgend jaar bij McLaren debuteert als vaste coureur van de Formule 1. Dan ja, toch uh, wat nieuws wat ons ook bezig hield afgelopen week. Uh, en Max ook, want Max Verstappen en andere partijen in de sportwereld... die worden gesponsord door Jumbo, wachten af wat het justitieel onderzoek... Uh, wat uit het justitieel onderzoek komt van Frits van Eert bij betrokken is. Afgelopen dinsdag vonden in het kader van een omvangrijke witwasonderzoek... op diverse plekken huiszoekingen plaats. Onder meer bij de Jumbo-topman, die ook is gehoord door de politie. Voorzichtigheid is hier op zijn plaats. We wachten tot de feiten op tafel liggen. We hebben contact gehad met Jumbo. De directievoering en marketing lopen gewoon door. Al dus manager Raymond Vermeulen van Formule 1 coureur Max Verstappen... die al jaren wordt gesponsord door Jumbo en een lange relatie heeft met Van Eert. We hebben afspraken met Jumbo en de supermarkt is geen onderdeel van het onderzoek. Dat hebben ze duidelijk naar buiten gebracht. Laten we oppassen met allerlei suggestieve dingen... en wachten tot de feiten boven tafel zijn. Kijken we nog even op de stand. Uh, uh, zoals gezegd, Max Verstappen, ja, na zijn schitterende overwinning in Italië. Ruim op de eerste plek met 335 punten. Op de tweede plek vinden we Charles Leclerc met 219 punten. En op de derde plek Sergio Perez met 210. 4 George Russell 203 en 5 Carlos Sainz. En niet te vergeten, dus Nick de Vries. Op een 20 plek vinden we hem terug met 2 punten. Nou, gaan we kijken, waar gaan we de uh, volgende week heen? Volgende week gaan we nergens heen, want dan is het ook nog uh, uh, een racevrij weekend. En dan zouden we uh, op 23 naar uh, 25 naar Rusland gaan, maar dat doen we niet, hè? Ook niet, nee. nee waar gaan we wel heen? Uh, dat, uh, de week erop, hè, volgens mij, toch? Of wij gaan we eerst naar Qatar en dan naar uh, Singapore. Hmm... Nou, nou, ja, geen idee eigenlijk. Cool. Wordt vervolgd. <laughs> Helemaal goed, ja. Nou, we zoeken het nog wel even op en dan uh, komen we er uh, straks uh, op terug. Uiteraard komen we ook nog even terug op uh, de divisie, de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. Want uh, ja, die moeten zo'n beetje nu uh, ten einde zijn. En we zijn natuurlijk heel benieuwd ook uh, hoe uh, de, een van de toppers van vandaag uh, is afgelopen. We hebben het over uh, PSV tegen Feyenoord. Dat hoor je allemaal zo dadelijk op je eigen lokale radiozender CFM. Nogmaals een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Wat cool in de ken komt er nu aan. Get Get down on it.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 Heard all the people saying, "Get down on it, get down on it, get down on it, get down on it when you're dancing." Get Dit. De... Dingen uit 1978 van uh, Scott Fitzgerald. Ja, te, samen met uh, Yvonne Kelly. En uh, if I had words, uh, inderdaad een lekkere gauw houden. Zo uh, op de zondag bij CFM. Straks krijgen die van de week, maar we zijn natuurlijk eerst heel erg benieuwd. Hoe nou die topper uh, van vandaag uh, is afgelopen. We Hebben het over de wedstrijd uh, in de, de Erevisie. En met name de wedstrijd PSV tegen Feyenoord. Maar, vo maar voordat vo we, we die. <laughs> nou ja, het is. Ja, ja, ja ongelooflijk. Voordat we die gaan doen, uh, gaan we uiteraard uh, nog even de andere wedstrijd uh, meenemen. Die vanmiddag even naar 12 uur gespeeld werd. Want uh, ja, dat is de Emmen, hè. Ja, voordat we daarmee beginnen, eerst even uh, de volgende Formule 1 race... is op 2 oktober in Singapore. Oké. Okay. de race uh, begint op een christelijke tijd, smiddags om 2 uur. Kijk, dat zijn net de tijden, uh, Albert-Jan. Goed. Nou go ja, go, go. Eagles. Go Ahead Eagles thuis tegen FCM, zoals al gemeld, is 2 tegen 0 geworden. En dan uh, PSV tegen Feyenoord. Ja, die is verschrikkelijk veel gescoord. Want uh, de eindstap van deze wedstrijd is geworden... 4, 4 tegen 3. 4. <laughs> Wat een klikker. Dus, dus een mooie winst voor PSV. Maar het was wel op het nippertje. Ik, ik denk dat ze allebei aanvallend gespeeld hebben. Dat denk uh, ik zich ook. niet verstopt hebben. Dus wellicht een mooie pot... Te, als het, het eten op, op schoot en om 7 uur weer voor Studio Sport. Is dat nog met Chinees? Of ja, is dat niet ja, meer? Dat is dan met Chinees. Hm? Hoort dat. Heel goed. Dan hebben we natuurlijk uh, inmiddels ook uh, afgelopen. SC Heerenveen ontving thuis fc Twente. De eindstand daar is 2 tegen 1. Zodra het om kwart voor vijf uh, mogen ze het uh, tegen elkaar opgenemen. We hebben het over AZ tegen Ajax. Die wedstrijd begint dus over een uh, kwartiertje. Wij hebben na deze plaats het uh, Dier van de Week. Ook een beetje in de autosport, into the autosport, want Max is het dier van deze week. You you you oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine. A I look too good, look too good to be alone. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn.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 En Anderson Paak waren dat met liefde door open. Lekkere, rustige muziek. Zo op de zondagmiddag, een regenachtige zondagmiddag. Graadje 15 buiten, best wel frisjes. Dus weer om lekker binnen te blijven en te luisteren naar het dier van de week. die je graag een huisje wil hebben. Ja, en hij luistert naar de naam Max. En Max is een uh, kruising van bijna anderhalf jaar oud. Uh, er was te veel stress in mijn vorige huis, waardoor ik mij niet van mijn beste kant liet zien. Ik ben hier in het asiel een vriendelijke man naar mensen en laat je mij even uh, wennen, ook gek op aandacht. Kleine kinderen ben ik niet gewend en ik zoek dan ook een rustig huishouden. Ik ben erg gebaard bij structuur, rust en regelmaat. Oudere kinderen in huis vanaf 14 zou mogelijk kunnen zijn afhankelijk van de situatie en ervaringen van de eigenaren. Ik woonde met een andere hond in huis en deze was heel onzeker. Ik ben best een meeloper en deed mee als zij ging blaffen en, en, en andere activiteiten. Ik liep eerst los en kon goed met andere honden overweg... maar sinds een paar weken durfde mijn baas dit niet meer aan. Hier in het asiel sta ik in een roedel met andere honden en dit gaat goed. Ik heb wel baat bij stabiele honden, want ik ben best onzeker. Mijn voorkeur gaat uit naar een huis zonder dieren... maar mocht er toch een hond wonen, dan moet het een stabiele grote teef zijn... Mijn verzorgers verwachten dat ik in mijn nieuwe huis... met de juiste baas, rust en regels... ook buiten prima met andere honden overweg kan. Ik ben gewend om even alleen thuis te blijven... en dit gaf geen problemen. Wel is het belangrijk om dit rustig op te bouwen. Ik ben netjes, zindelijk en sloop niet in huis. Wel ben ik, ben ik waaks. In het asiel zien ze een hond uh, die gebaat is bij rust en duidelijkheid. Zodra ze zien dat ik het uh, lastig heb, dan krijg ik begeleiding... en hier voel ik mij prettig bij... Ik heb duidelijke opdrachten nodig en een ervaren baas die mijn gedrag begrijpt en op tijd begeleiding biedt. Als dit gebeurt kan ik netjes aan de riem lopen, luister ik goed en ben ik aanhankelijk en voergericht. Ik hoop dat iemand mij dit alles kan bieden en samen het leven wil delen. Ik hoor graag zo snel mogelijk van u. En waar verblijft onze Max? Onze Max verblijft in het Dierenthuis, Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl, want ook onze Max verdient een thuis. MUZIEK always. always good for the geese. So always good for the Out with male friends Listen Somebody's gonna hurt you The way you love to keep hurting me And we're saying Oh, oh Sheila Let me love you till the morning comes Six on Oh, oh Sheila You know I want to be the only one Oh, baby Understand Young man, but it seems it's almost getting too hard, and I think I'm starting to have my own fun. Oh, baby, it's plain to see that you're qualified to fulfill your needs. You think you're pulling over on me, well, honey, baby, just you wait and see. The sun comes. The sun is there. Oh, oh, she. With you is where I got to be, yeah, oh, baby, understand that I want to be the only man. You think you're going over on me, well, holy, baby, just you white. Ready for the world uh, met uh, de single Oh Chila. Zo dadelijk het uh, mooie gedicht van de dag blijft daarvoor luisteren naar ZFM. Uh, want die komt uh, na deze van uh, Steve Winwood in Higher Love. Bij deze single van uh, Steve Winwood gaat uh, de volumeknop altijd even extra omhoog hier in de studio, hoor. Ja, zeker weten. Jore de Higher Love. Lekkere single uit de jaren 80. Nou, Albert Jan, die waren we eventjes een uh, tijdje kwijt. Maar uh, we hebben hem uiteindelijk weer gevonden. Vandaag hoor je hem weer bij Zandvoort op zondag. Maar ik weet nou waar hij was, want uh, daar gaat het gedicht van de dag ook over. Hier is Als ik de Drenthe fiets. Als ik de Drenthe fiets dan zie ik mooie durpies. Als ik door Drenthe fiets... dan voel ik me zo vrij. Als ik door Drenthe fiets... dan blijf ik me verborzen... over de stilte... op die eindeloze hei. Als ik door Drenthe fiets... dan moet ik toch bekennen... dat ik me hier thuis voel. Hier heb ik een bult schik. Mijn vitamine... Ligt als een verslaving. Als ik deur Drenthe fiets, dan geeft dat mij een kick. Handen aan het stuur, stevig in het zordel, blik op oneindig, vastberaden fietsen wie lekker Drenthe rond. Langs mooie plekjes, grieze sting en al die stress vanzelf verdween. Drenthe is fietsen en fietsen is gezond. Als ik door Drenthe fiets, dan zie ik de bevolking. Ze zijn gastvrij hier, staan altijd voor u klaar. En al die mensen die hier fietsen, zult met mij zeggen... Drenthe, Drenthe, dat is fietsen. Dat is nou Drenthe, eerlijk woord. Als ik door Drenthe fiets, dan voel ik me ontspannen. Als ik door Drenthe fiets, dan voelt ik me als een kind aan het huis. Het is de provincie, de gastvrijheid en de bevolking... Want als, als ik door Drenthe fiets, dan voel ik me hier zo thuis. Zo thuis. Dan zie ik mooie darpies Als ik de Drenthe fiets, dan voel ik mij zo vrij. Als ik de Drenthe fiets, dan blijf ik mij verbazen over de stilte op die eindeloze hei. Als ik de Drenthe fiets, dan word ik toch bekennen dat ik mij thuis voel hier hekkenbultes gek. Mijn vitamine stoot het lek, haast een verslaving Als ik de Drenthe fiets, dan geef mij dat een kick Hand aan het stuur, stevig in het zadel Blik op oneindig, vastberaden, Fiets, twee lekker Drenthe rond Langs mooie plekjes. griezen tien. hier zal de stress van zo verdween Drenthe is fietsen. Fietsen is gezond. Als ik de Drenthe fiets, dan zie ik de bevolking. Ze bent gastvrij hier, staat hier al dit verroer klaar. En alle mensen die hier fietsen, zult met mij zeggen: Drenthe is fietsen, dat is nou Drenthe eerlijk waar. Als ik de Drenthe fiets, dan vul ik mij ontspan. Als ik de Drenthe fiets, vul ik mij kind aan dus. Het is de provincie, de gastvrijheid, de bevolking. Als ik de Drenthe fiets, dan vul ik mij zo dus. Hand aan het stuur, stevig in het zadel. Blik op oneindig vastberaden. Fietst twee lekker Drenthe rond. Langs mooie plekjes, crisis 10. Hier zal de stress van zal verdwijnen. Drenthe is vier. Ja, wat een mooie plaat, Albert-Jan. Als ik de Drenthe fiets... Ja, oh wacht, dat gaat even niet goed. Ja, nee, joh. Wat, maar dit is René Karst, hè, volgens mij. Ja, dit is een plaat uit 2013. Ja, dat, dat, dat wou ik zeggen. Want René Karst, joh, als je die tegenwoordig ziet... Ja, modieuze bril. Zie, ja, modieuze bril en een hele andere muziek maakt hij maakt dan. Dus... Ja. Ja, die is al even het een of ander veranderd. Mensen schrijven er ook bij hè, op YouTube van uh, wie is die zanger? Die geloven niet <lacht> ja. eens meer dat het uh, René Karst is. Uh. Nee. Maar in ieder geval, uh, ja, nee, het klopt wel een beetje hè, wat hij zingt. Ja. Dus, het is uh, gewoon een lekkere, relaxed sfeer daar. Ja, heerlijk, lekker rustig, gastvrij en uh, ja, gezellig. Helemaal goed. Nou, wij gaan nog even lekkere muziek draaien. Waaronder deze van uh, Lynn Collins. We're not going for that no more Cause we realized two things That you aren't doing anything Met, uh, you Better Think. Nou, we hebben nog een uh, plaat uh, voor je klaarstaan... Uh, die ik ook vandaag nog even uh, wil draaien. Dat is deze van uh, John Cicada en Just Another Day... Zo gaan we toch uh, langzaam maar zeker alweer een beetje richting het uh, einde van het uh, weekend, uh, albert -Jan. En dan hebben we weer Just Another Day natuurlijk. Dus uh, ja, vandaar even deze plaat van uh, John Sicarda ook gedraaid. Zo aan het eind van deze aflevering van Zandvoort op zondag. Leuk dat je er weer bij was, uh, Albert-Jan. Ja, het Gezellig. Was, het was weer uh, ouderwets uh, gezellig, o ouwe wits, gezellig. Ouwe Zo is gezellig. dat. <laughs> Helemaal goed. En uh, ja, nou ja, volgende week uh, dan zijn we er weer met. Uh, Zandvoort op zaterdag. Jij ja dan niet, hè? Maar wel met de zondag. Hey, op De zondag ben ik er weer. Oké, okay, en uh, we zeggen. Mijn tot... collega Benno Veugel is er op zaterdag. Uiteraard, weer. uiteraard. Benno is er uh, volgende week weer. Zo meteen uh, gaan we gewoon door met uh, de programma's. Dus uh, blijf luisteren naar onze collega's. En uh, wij zeggen tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. Some in life are They can really might you things just make you swear and curse.